Wonenbakker met het NOS-journaal. Huizenkopers krijgen steeds vaker een juridisch conflict met de verkoper. Dat zeggen de rechtsbijstandverzekeraars Achmea en Das. Volgens hen komt het door de krapte op de woningmarkt. Kopers zien vaak af van een voorbehoud voor financiering of een bouwkundige keuring... omdat ze dan meer kans maken op het huis. Maar daardoor kunnen later wel conflicten ontstaan. In het noorden van het land geldt code Oranje vanwege gladheid door ijzel. Een klein beetje kan al leiden tot spekgladde wegen, stoepen en fietspaden. Code Oranje geldt in Friesland en Drenthe tot 7 uur vanochtend. En in Groningen en op De Wadden tot 9 uur. Ook in Noord-Holland, Flevoland, Overijssel en Gelderland kan het lokaal glad zijn. Daar geldt tot 3 uur vannacht code geel. De A59 bij Nieuwkuik is gisteravond een auto beschoten vanuit een andere auto. Hij kwam tegen de vangrail tot stilstand. Een van de drie inzittenden raakte licht gewond. De auto met de schutter reed door. De politie is daar nog naar op zoek. Vermoedelijk ging het om een ruzie in het criminele circuit. De drie inzittenden van de beschoten auto zijn aangehouden. Een getuige zegt tegen Omroep Brabant dat direct na de schietpartij een andere auto stopte en dat een inzittende de kofferbak van de beschoten auto doorzocht, mogelijk op geld of drugs. In Antwerpen zijn bij een Koerdische manifestatie zes mensen neergestoken. Twee van hen zijn in, zijn in levensgevaar. Honderden Koerden demonstreerden met vlaggen tegen de aanvallen op Koerden in Syrië. Volgens de politie mengden tegenstanders zich onder de betogers... en die begonnen te steken met messen. De organisatoren van de manifestatie spreken van een terroristisch gemotiveerde aanval. De politie heeft vier verdachten aangehouden. Vooralsnog niet voor terrorisme, maar voor poging tot moord. Het weer. Lichte regen trekt over het Noordoosten. Daar kan het ijzelen met gladheid tot gevolg. Overdag droog en geregeld zon. Bij 0 graden in het noorden tot lokaal 10 in het zuiden.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 Once in my life <laughs> it's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right <laughs> And as I turned up the collar. enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need, as long as disregard.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 Attack. Let's start you know Egyptian Warakla like Egyptian Jet. Jet. Jet we